De daders waren in het zwart gekleed en hadden bivakmutsen op. Niemand raakte gewond bij de overval. Gasten van het congrescentrum in Lunteren hebben volgens de politie niets gemerkt van de overval. In de Egyptische hoofdstad Cairo hebben zich duizenden koptische christenen verzameld... om te horen wie hun nieuwe paus wordt. Er zijn drie kandidaten om Shenouda III op te volgen, die in maart overleed. Het zijn twee bisschoppen en een monnik. De namen van de drie kandidaten zijn op papiertjes geschreven en in een kristallen urn gestopt... Een geblinddoekte jongen van 12 zal er straks de naam van de nieuwe paus uithalen. In de buurt van Gulpen zijn dit weekend twee ongelukken gebeurd waarbij doden zijn gevallen. Afgelopen nacht raakte een auto van de weg op de N278 en botste tegen een boom. De bestuurder kwam om. Gistermorgen kwam op dezelfde weg in Zuid-Limburg een vrouw om het leven. Ook zij reed tegen een boom. In de auto zaten ook haar zoontje van 10 en een vriendje van 9. Zij raakte gewond. Het weer... Vanochtend droog en af en toe zon. Vanmiddag steeds meer bewolking en regen. Door 7 tot 10 graden. Dit was het NOS-journaal. Goedemorgen. Welkom bij Lekker weg in eigen land. Deze zondag het kunstrondje Dort. Een gratis wandeling langs 60 galeries, kunsthandels, musea etc. De historische binnenstad van Dordrecht is van 12 tot 5 exclusief geopend voor liefhebbers van kunst en cultuur. Kijk voor de route op kunstrondje.nl. Dit was lekker weg in eigen land. Langs de grens tussen Turkije en Irak woedt een vergeten oorlog van een vergeten volk zonder staat. Wat heeft 30 jaar strijd de Koerden opgeleverd?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 Over de onvoltooid verleden tijd met Michal Citroen en Jos Palm. Goedemorgen. Afgelopen dinsdag werd advocaat Bram Moscovic geschrapt uit het tableau. De tuchtrechter besliste dat hij voor de rest van zijn leven... het beroep van advocaat niet meer mag uitoefenen. Geschrapt uit het tableau? Waar komt die term vandaan? Sinds wanneer kennen we eigenlijk het beroep van advocaat? Sinds wanneer zijn daar regels, een deken, een orde, een tucht voor? En hoe is die controle ontstaan? Vandaag in OVT de geschiedenis van de advocatuur... met historicus en jurist Robert Sanders... die volgend jaar hoopt te promoveren op... En zijn promotor, de emeritus hoogleraar advocatuur en voormalig deken van de Amsterdamse Orde, Floris Banier. Goedemorgen, heren. Ja, en toen we op een paar weken geleden, op 14 oktober, ons 20-jarig bestaan vierden in Delft met een 7 uur durende marathon over de wereldgeschiedenis. En even terzijde, daar hebben wij ook een cd van gemaakt, daar zijn er inmiddels 700 bijna van verkocht, er zijn er geloof ik nog een paar, dus als u dat wilt, bestelt u dat gewoon. Nou goed, in elk geval, in uh, die uitzending hadden wij tot onze spijt niet onze... Nou, eigen, maar althans iemand die wij hier graag en vaak te gast hebben. Fik Meijer aan tafel. Hij is vanochtend bij ons te gast om te praten over zijn nieuwe boek over Paulus. Hij was er toen niet omdat hij op reis was om een aantal ontwikkelde Nederlanders uit te leggen... hoe de oudheid eruit ziet in sommige streken. Fik zit nu bij ons. Fik, de vraag die wij toen aan iedereen stelden was deze... Als jij voor de oudheid moet, zou moeten uitleggen wat die periode kenmerkend was... zou Paulus dan een figuur zijn die jij zou kunnen hebben genomen... om uit te leggen hoe we die, hoe de hoe die, hoe die geschiedenis moeten begrijpen van die tijd? Of... Of, ik zou niet Paulus genomen hebben. Nou, omdat, zou je dan... omdat in zijn tijd zijn invloed uh, buitengewoon gering is geweest. He, dat, die invloed kwam pas later. En ik zou toch gekozen hebben, als je nou werkelijk zegt voor iets... toch, toch, dan kom je... Hoe, hoe, cliché achter het ook klinkt, je komt toch uit bij figuren als Alexander de Grote, die natuurlijk die wereld heeft opengelegd. En daar heeft later het Romeinse Rijk natuurlijk enorm van geprofiteerd. Dus ik zou toch voor zo iemand kiezen van veranderingsmomenten. Maar er zijn natuurlijk talrijke veranderingsmomenten in de oudheid. Je kan ook nemen de oorlog van de Grieken tegen de Perzen. Ja, maar goed, Alexander Groot, dat lijkt me heel mooi. Maar hoor ik nu net zeggen dat Paulus heel weinig betekenis had... en dat je daar desondanks een boek van 300 bladzijden over geschreven nou, hebt? Ik, ik, ik, ik wil dit zeggen, dat de invloed die hij op dat moment had nog gering was. En dat hij zich vooral richtte tot lokale gemeenschap. Ik hoop dat we straks de gelegenheid krijgen om dat uit te leggen. Daar gaan we straks uitgebreid over praten. Ja, u hoorde hem al hoesten. Hij is hier toch gelukkig onze columnist, journalist... oud-nieuwlezer en correspondent Philip Frerix, Want de show must go on, hè, Philip? Ja, ja absoluut. Zo dadelijk zijn column. Vervolgens in ons tweede uur na elf. 500 jaar Sixtijnse kapel, het verhaal natuurlijk van vooral ook Michelangelo. En dan komt ook Roelof van Gelder vertellen over zijn nieuwe biografie van Jacob Roggeveen... die in 1722 de Nederlandse ontdekker werd van Paaseiland. Alleen al een opmerkelijk verhaal omdat Jacob pas op zijn 62e op zoek ging... naar een mythische plek aan de andere kant van de wereld. En tot slot in de documentaire zie je het spoor terug Het derde en laatste deel over de Cuba-crisis. 50 jaar geleden, in oktober 1962, werd de Koude Oorlog bijna heel heet. Gedurende die dagen stonden Nederlandse piloten klaar met atoombommen... onder hun vliegtuigdienstplichtige soldaten paraat aan de grens... en verhoogde Nederland het water Binnendijks... om de verdediging met de IJsselinie vast voor te breiden. Straks om tien voor half, te half de afloop en de nasleep van de Cuba-crisis. Maar nu eerst het nieuws van deze week.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 Ja, u hoort het nieuws van afgelopen maandag schrikken dus voor de zeeuwen, maar in België gejuich omdat de veel besproken het na jaren toch onder water komt. Eindelijk zal Nederland het verdrag tussen de beide landen nakomen... na het lange uitstellen van bijvoorbeeld de ministers Henk Bleker... en daarvoor nog Gerda Verburg. Um, de Het Wiegenpolder onder water. Het is eerder gebeurd, namelijk, in de loop van de eeuwen... een paar keer, meen ik. En we vragen dat aan de Vlaamse journalist en historicus Rolf Falter over de geschiedenis van de Het Wiegepolder. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Maar, maar mogen we je feliciteren om te beginnen? Ja, met... Nou, met dat die Hedwig Polder onder water gaat, dat is voor ja, jullie in België dat die waterverdragen worden uitgevoerd, ja. wat goed zou zijn voor de haven van Antwerpen. Hè. Ja. ja, en ik geloof niet dat de haven van Antwerpen er enorm bij geholpen is, toch? Het is dus, dus de compensatie die, wieg, de, de, die, die waterverdragen zijn er gekomen om de toegang van de schepen tot de haven van Antwerpen natuurlijk uh, beter mogelijk te maken, grotere diepgang mogelijk te maken. En daarvoor moest dan vanuit Europa gecompenseerd worden in natuurgebied om allerlei redenen, een van de redenen, een heel plausibel lijkt mij, dat het water dan. dat het getij wat dieper in de Westerschelde komt. En, en dus ook wat meer ruimte moet krijgen. Er zijn andere redenen waar je heel veel vragen bij kan stellen. in, in, in onder andere die brieven die de Europese Commissie daarover geschreven heeft. Het is goed vindt... een onderdeel van een verdrag. En, en het wordt nu uitgevoerd. Dat is eigenlijk de essentie. Laten we verder teruggaan in de geschiedenis. Want het is niet de eerste keer. dat die polder onder water wordt gezet. Well, dat, dat geldt eigenlijk voor... voor uh, dat hangt er vanaf hoe ver je teruggaat natuurlijk. Uh, heel het gebied zeg maar, van wat vroeger het graafschap Vlaanderen... het hertogdenbraal van het graafschap Holland was... heeft tot het jaar 1000 bijna permanent onder water gestaan. Uh, als je daar het, de natuurgebieden hebt, van, zoals het verdronken land van Saftingen, dat toont een beetje hoe, hoe het landschap er toen uitzag. Men is dan vanaf het jaar 1000 beginnen indijken... En daardoor is er zoveel land op de zee gewonnen. Goed land, goed landbouwland. Uh, en nee, dat is de hele strijd van de mensen in de lage landen tegen de zee geweest. Uh, als je zegt Antwerpen, Brugge, Rotterdam, Amsterdam, dat bestaat niet voor het jaar duizend. Maar... En na het jaarduizend kan dat ontstaan omdat er ingedijkt is. En na die indijking begrijp ik dat het uh, gedurende de Tachtigjarige Oorlog ook een keer bewust onder water is gezet, toch? Ja, dus in, in, in, wat is er gebeurd? Het verdronken land van Saftingen, dat er daar vlak naast de Hedwiegeponder ligt, is eigenlijk een dorp dat in de dertiende eeuw is ontstaan door de inwijking van de schelden. En dat in 1570 in volle oorlog van Alva tegen de opstandelingen ten onder is gegaan, omdat precies de oorlog daar ervoor zorgde dat men gebieden onder water zette, dijken doorbrak om elkaar wat te hinderen in, in, in de manoeuvres die die legers maakten. En dus in 1570 zet men die gebieden onder water en komt er een, een heel grote stormvloed, zoals we die om de zoveel decennia in de lage landen mm -hmm. kennen. En die heeft het Safting opnieuw doen verdwijnen en het ligt nog altijd op de, de bodem van de Westerschelde. En wanneer is het ingedijkt tot de, die polder die het nu is? Uh, dat weet ik niet exact, maar ik weet al dat de, Hedwig, de naam Hedwige verwijst naar de, een, een, een dochter, denk ik, of een echtgenote van de hertog van Arenberg. Dus ik vermoed dat het in de 19e eeuw is geworden geweest. Want toen leefde die hertog dus? Ja, en, die Hedwige, maar wie je hem genoemd is. Ja, ja. En, en waarom? Omdat hij daar uh, zijn landerijen had? Wat, heeft hij bemoeienis met die polder? Ja, die had daar zijn landerijen. Hè. Dat, dat, dat, dat was in dat gebied dat die hun gronden hadden waarschijnlijk, die hertoot. Maar dat is al, dus, dus de, dus de, de polder is eigenlijk ook een stuk grond dat gewonnen is op de zee. En, en symbolisch is dat natuurlijk altijd moeilijk om dan te zeggen... we geven dat terug aan de zee, wat nu eigenlijk gaat gebeuren in de waterverdragen. Maar het is toch niet de bedoeling dat het teruggaat naar de zee, het is toch de bedoeling dat daar natuur uh, zal Ja, van... maar de facto geef je het dan terug, je geeft het niet aan de zee, maar je, je stelt het open voor de invloed van de zee. En op zich vind ik bijvoorbeeld het verdronken van land van safting iets bijzonder waardevols, omdat je daar een idee krijgt van hoe eigenlijk grote delen van de lage landen eruit zagen voor het jaar duizend, En hoe is dat? Want is, dat is eigenlijk, je ziet daar een soort grasland, maar met allerlei uh, slikken en schorren noemt men dat dan, uh, water uh, dat daartussen loopt en, en, en bij vloed wat hoger en bij eb wat lager. En je kan daar hooguit schapen op, op loslaten, maar uh, mensen daarin gaan wonen of wat dan ook, dat heeft absoluut geen zin. En dat vinden de drastisch. Je gaat er ook beter met een gids <laughs> door. Ja, en dat is het mooiste in Nederland volgens u als Belg, daar we alleen schapen en geen mensen lopen. Nee, nee, nee, nee, nee. nee het is goed om te weten dat je nog zo'n stukje grondgebied hebt waar je dat kan zien. Moet je dat dan uitbreiden met de gedwingepolder. Ja, ik, ik zeg altijd, er is een overeenkomst. Dat verdrag dat moet uitgevoerd worden tot daar toe. De basis van dat verdrag is eigenlijk een regeling op Europees niveau die verplicht... Als je ergens een stuk natuurgebied aantast, moet je dat elders compenseren. Hm. Uh, als je die brieven leest van de Europese Commissie daarover, dan zit daar heel veel, wat ik dan, ecobureaucratische onzin bij. Uh, maar... Uh er zitten ook goede argumenten bij. Je kan, als je een, een, een waterloop uitdiept die gevoelig is voor eb en vloed, dan moet je er ook voor zorgen dat die wat, wat breder kan uitgaan als of het soms wat stormachtig kan worden. Dan, dat verlaagt ook de druk ook nee. op je dijken in het algemeen. Dat is een techniek die ook anders gebruikt wordt trouwens. Nou, het, het zal goed dan ook toch nog weer afwachten zijn of het ook echt gaat gebeuren natuurlijk. Ja, want uiteindelijk het is het is een verhaal op verschillende niveaus. Hè? En de symboliek is daar niet onbelangrijk. Je begrijpt die Zeeuwse boeren wel, hè. Dat is een stuk oh, van hun land dat gewonnen is op de op de zee. En nu moeten ze dat teruggeven om, om ja. Om iets wat ernaast eigenlijk al ligt, namelijk het verdronken land van Saftingen, dat heb je daar al, moet je dat dan nog eens gaan uitbreiden met drie vierkante kilometer. Het is ook niet zo'n reuze groot gebied, het is zoiets van een 200 meter op 150 meter, daar praten we over. Nou, dus het slaat eigenlijk nergens op. En de Belgen gaan een polder daarnaast trouwens ook dan nog onder water zetten, nee, want dat ja. is ook een van hun verplichtingen in dat verdrag. Hartelijk. En de dijk gaat dan dat meer land in zijn, zo gaat dat. Hartelijk dank voor uw historische toelichting. Rolf Walter, okay. goeiemorgen. Ja, Dankzij de aanvaring van Bram Moskowitz met de deken van advocaten en de tuchtrechter... weten we in Nederland dat de advocatuur zichzelf reguleert. Er bestaat een raad van discipline en een orde van advocaten... om de heren aan banden te leggen. En Deze week deed die tuchtrechter dus een uitspraak in de zaak Moskowitz. En laten we heel even gaan luisteren. Verweerder heeft diverse belangrijke regels overtreden... de belangen van zijn cliënten ernstig verwaarloosd... en zich aan het wettelijk toezicht ontrokken.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 In deze zaak gaat het dus om klachten over geld, om belangenbehartiging van cliënten, om bijscholing. Eh, dezelfde kwesties die eigenlijk al vanaf het vroegste begin van het advocaat problemen kunnen opleveren. We gaan het over die geschiedenis van advocatuur hebben met, ik zei het net al, Robert Sanders, historicus en jurist. En met Floris Banier, bijzonder hoogleraar advocaat en eh, de deken, de oude deken van de Amsterdamse orde. Um, om met u te beginnen, meneer Banier, om, om een idee te krijgen. U was deken. Van die Amsterdamse orde. Is het nou zo dat die affaire Moscovici een uniek iets is waardoor we er nu wat van weten? Gaat het om Moscovici of is het een dagtaak, zeg maar, dit soort uh, tuchtzaken? Um, voor de deken is het uh, uh, dicht bij een dagtaak omdat je de, ja, de spil in het tuchtrecht bent. Alle klachten worden bij jou ingediend, je moet ze onderzoeken. Je schikt een heleboel van die klachten en eventueel stuur je ze door naar de Raad van Discipline. Uh, en dat zijn er voor een, in een groot arrondissement als Amsterdam... Uh, vele honderden per jaar. Uh, dus uh, het is ja, helemaal niet zo'n bijzonder unieke affaire? Dit. Nee, nee, nee, nee. De, die raad van discipline behandelt per zitting... dus iedere week, uh, ik denk, acht tot tien zaken. Op zichzelf is het helemaal niets bijzonders. Wat de zaak Moscovits heeft daar gelaten, de bekendheid van de verweerder... maar wat hij die, wat die bijzonder maakte... was dat er zo verschrikkelijk veel klachten tegen één advocaat lagen. Ja, ja dus het kan ja. ook al, als het, als het eentje is... Kan het ook al zo ver komen dat een tuchtrechter zegt... dat was het, u bent nooit meer advocaat? Dat is in theorie mogelijk, maar ik heb eigenlijk nooit meegemaakt... dat iemand vanwege alleen maar het niet halen van zijn opleidingspunten... van de tableau geschrapt werd. Nee, dat moet wel iets meer aan de hand zijn. Maar u heeft wel in die periode dat u deken was vaak meegemaakt... dat mensen voor het leven ook geschorst werden? Ja, de, de, hier zit zijn twee misverstanden. Hij is niet voor het leven geschust, hij is geschrapt van het tableau. En dat is op zichzelf niet voor het leven. Want op enig moment, als hij dat wil, kan hij weer toelaten tot de orde vragen. Of hij dat krijgt, is een andere vraag. Maar dat recht heeft hij wel, ja. ja. Maar hoe vaak zijn dan mensen in hun carrière geschrapt van het tableau... om even de, de, de juiste terminologie te gaan uh, mijn... Ja, als deken... Ik ben drie jaar deken geweest. Ik weet het niet, maar tussen de vijf en de tien. Oké. U zegt dat al meteen, we moeten de juiste termen gebruiken. Geschrapt van het tableau. Waar, waar, waarom heet dat zo? Ja, de advocaten die staan op een lange lijst. Dat, in de wandeling heet dat het tableau. Vroeger werd die per arrondissement bijgehouden. Tegenwoordig is er één complete lijst die door de orde wordt bijgehouden. Ja, en, en uh, als je naam ervan geschrapt wordt, dan ben je geen dan advocaat. Was het, ja. dan, dan, dat dat ja. was het dan. Ja. En gaat het ja. nog heel even voor. voor ons idee gaat het dan vaak om mensen die in het strafrecht betrokken zijn als advocaat... of ook de niet-strafrecht, de civielrechten. Nou ja, van de 17.000 Nederlandse advocaten is er een grote, maar wel een minderheid... die strafrecht doet. De, de meerderheid doet civielrecht. Dus als je gewoon kijkt naar de kansrekening... is de kans dat je er een schrapping oploopt als civilist is groter dan als strafrecht. Ja, ja, maar het is niet zo dat je binnen nee. dat strafrecht vaker of eerder tot problemen nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Terug naar uh, de geschiedenis van de advocatuur. Want dat is graag wat we willen weten. Um, vanaf wanneer spreken we van advocaten Robert Sanders? Ja, dat is, dat is een hele lastige vraag te beantwoorden. Omdat in het verleden, het praat we echt over de middeleeuwen in Nederland... zie je allerlei figuren die zich bezighouden met het verlenen van rechtshulp, betaald. Um, en dat gebeurt onder de meest uh, uiteenlopende terminologie. Uh, je hebt uh, taalmannen, voorsprekers, advocaten, procureurs... En het begint eigenlijk in uh, de 16e eeuw wat lijn in te komen... als in de verschillende instructies van de gewestelijke hoven... die term wat meer, uh, meer bodem krijgt, meer, uh, wordt, uh, wordt vastgelegd in allerlei regels... die gaan gelden, ook voor, adv voor advocaten. Uh, die advocaten. Die advocaten uh, zijn werkzaam bij de verschillende rechtelijke colleges. Daar staan ze ook onder toezicht. En eigenlijk kun je vanaf de 16e eeuw wel spreken... van een wat meer onlijnde uh, vorm van advocatuur. Dan heb je het echt over advocaten... die tegen betalingen en diensten verlenen? Ja, maar dan hebben we het over hetzelfde wat we nu, waar we advocaten nu mee associëren, uh, bijstand in geval van uh, dat je voor iemand voor de rechtbank moet hebben. Maar zijn dat ook straf, mensen die zich bezighouden met strafrecht, met die boeven verdedigen, moordenaars, verkrachters? Ja, of, of je de, de rechtspositie van verdachten in die tijd helemaal kunt vergelijken met nu, dat is, dat is een groot vraagteken natuurlijk. Maar je ziet wel dat uh, er niet een heel duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen, tussen advocaten. Er wordt gesproken over advocaten en er wordt niet echt heel duidelijk een onderscheid gemaakt tussen strafpleiters. Uh, wat natuurlijk op zichzelf wel een rare namen zijn, want je probeert eigenlijk te voorkomen dat er uh, straf wordt uh -huh. opgelegd... Um, uh, maar het zijn, het zijn advocaten die zich bezighouden met de verdediging van verdachten... maar voornamelijk ook bezig zijn in het civiele proces. Ja, want boevenmoordenaars en even op, op een hoopje gooiend... Hè, de mensen die de wet overtreden, die, is daar dan zo'n enorme aandacht al voor... dat die goed verdedigd worden voor de rechtbank? Die worden in die tijd gewoon gemarteld, gedwongen tot bekentenissen... Uh, God, zonder ja. verder een enorm proces, volgens mij... Ja. Ja, nee, die, die, die, die positie van verdachten in, in de, de tijd van de Republiek... is zeker niet vergelijkbaar met die, met die uh, zoals we die nu kennen. En uh, dat is eigenlijk pas met moderne inzichten rondom uh, strafrechtpleging... La, pas in latere jaren gekomen. In, in Frankrijk, dat is eigenlijk wel een beetje voorbeeldland... wat, uh, wat Nederland betreft, uh, ook in die tijd, was in uh, de zee, uh, 16e eeuw... eigenlijk alle rechten van de verdachten opgeschort... en nou ook het recht op een, een raadsman was eigenlijk uh, verre van, uh, vanzelfsprekend. Pas met de Franse revolutie is er verandering in gekomen. En, uh, heeft men weer aandacht gekregen voor de gedachte... dat, ja, dat iemand die wordt voor dat strapper feit wordt bijgestaan. Maar even ertussen Want <laughs> ja. je, zei, Voordel, dat zo, je. je u zei dat zo. Um, de, de, het, het is helemaal juist wat Robben zei uiteraard... maar de, de, het martelen van verdachten, dat was strak gereguleerd. Dat gebeurde niet zo, maar er stonden een heleboel regels... Hoofdstukken vol in de handboeken staan erover hoe dat allemaal mocht, wat wel en wat niet mocht. Dus de, aan de positie van de verdachte werd uh, qua regulering wel enige aandacht besteed. Maar stond er dan ook een advocaat bij die zei: die dit, op, dit mag wel en die, dit mag niet? Uh, die kon er wel toezicht op houden, soms. Maar het probleem was natuurlijk dat niet iedere verdachte een advocaat kreeg. Kon betalen, een toevoegingssysteem was er nog niet echt. Dus er waren ook even verdachten die geen advocaat hadden. En dan moesten rechters erop toezien. Ja, nou, nou, nou zei Robert Sanders net... het voorbeeld is echt Frankrijk... Uh, in, in die hele regulering van de advocatuur. Maar is het voorbeeld niet ook de oudheid, Fickmeijer? Uh, ja, het, het, het voorbeeld is zeker. Want je hebt natuurlijk de beroemde advocaat Cicero, die in de eerste eeuw van Christus natuurlijk... ongelooflijk knappe pleitredenen heeft gehouden. Dus wellicht dat ze in de 16e eeuw... toen de, in de renaissance dat leven weer opgerakeld werd... dat ze toen wellicht ook die, die, die, die, die kunde van de Romeinse advocaten hebben ingevoerd. Floris Manier? Ja, um, de, de, u raakt een bijzonder aardig punt... want Cicero was advocaat en redenaar. Ja. De redenaar uh, was al veel eerder... trad hij ook op als advocaat. Die kon je inhuren om jouw politieke carrière te bevorderen... maar ook om je te verdedigen. Een beroemd geval van een verdachte... die verzuimde een redenaar in te huren... is Socrates geweest. Ja. Die heeft zichzelf ja. verdedigd... en het resultaat was niet gunstig. Maar uh, dat deed hij met opzet? Dat deed hij met opzet, ja. ja. Maar, ja, nee, in, ja. maar in de oudheid heb ik altijd in een, een advocaat, betekent dat woord ook, advocaattoets erbij geroepen. Ja. Ja. En hoe is dat dan in de 16e eeuw gegaan? Dat je dan in één keer de erbij maar, geroepen... Maar even voor een had elke verdachte in de oudheid... die het kon betalen, laten we zeggen, recht op een verdediger? En dat weet ik niet, of ze allemaal recht hadden. Kijk, jij, je kent nee. natuurlijk de meest bekende, de, de ja. bekende gevallen, maar, uh -huh. maar er waren natuurlijk regels... waar aan men zich precies uh, kon houden. Dus ik denk dat het voor gegoede mensen... Redelijk goed, is, maar als je geen burger was nee. of slaaf was, ja, dan nee, had het, je het, het ligt anders. Het ligt anders. Dat advocatuur in Rome is min of meer gegroeid uit het patronus systeem Van de, de aristocraat die bescherming bood aan de plebeer in ruil voor de dienstverlening. En dat ook in juridische zaken deed. Dan was hij wel geen jurist, maar zo belangrijk was het in die tijd nog niet. Als er zijn. zijn mensen steun nodig hadden in juridische zaken. Dan gaf de aristocraat ja, ja. gaf, die, gaf die, Maar dan gaat het vooral om de standenstrijd en dat soort zaken? Onder andere, ja. ja. ja. ja. Wat is ook ik, het belangrijk verschil met, met die figuur die je ziet opkomen in de, in de 16e eeuw? Dat is echt een beroep. Hè? Dat iemand beoefent het beroep van advocaat uit. Wordt daar dus ook voor betaald? Met als gevolg dat je in de, in de, in de instructies ook allerlei uh, regels ziet opkomen... rondom uh, de wijze waarop... Uh, de, de beloning moet worden vastgesteld. Die moet zeker redelijk zijn. Die een verhouding staat tot de werkzaamheden van de advocaat. En als een advocaat uh, meent dat, dat hij uh, uh, onvoldoende wordt betaald... dan zal hij, en dat moet hij in sommige gevallen zelfs beloven is een eet... tevreden zijn met de taxatie van het hof. Hè? Dus het hof betaalt dan wat uiteindelijk, bepaalt wat hij uiteindelijk betaald krijgt. En uh, ja, daar blijkt uit dat, dat je het echt over een beroep hebt. Een vak, vrij beroep, er zitten wel bepaalde grenzen aan. Je ja, zei al net al een eet... Vanaf wanneer is dat, dat een advocaat een eet moet afleggen? Ja, ook, ook dat beeld is, is uh, als je kijkt naar Nederland, niet, uh, niet heel eenduidig. Uh, er zijn voorbeelden van eetsformulieren uh, uit uh, de, de, de 14e eeuw. Jan Matthijs uit, uit Briele heeft daar een mooi voorbeeld van. Uh, uh, in de instructies van de Hoven in de, in de 16e eeuw zie je... Uh, ...voorbeelden van uh, een eet die moet worden afgelegd. En wat, wat zijn dat dan voor beloftes die hij doet? Uh, voornamelijk uh, de belofte om uh, eerbied te hebben voor de rechtelijke autoriteiten. Dat is een hele belangrijke. En uh, ook uh, de belofte dat een advocaat geen zaak aan zal nemen die, die hij uh, die die niet rechtvaardig acht. Naar zijn eigen geweten. Dat zijn vooral de, de, de ingrediënten van die etie moet worden afgelegd. Maar daarmee is dus al het eerste probleem uh, geboren, die die wel of niet rechtvaardig acht. Maar dat betekent dat hij dus zelf moet beoordelen... of iemand het waard is, of een zaak het waard is... om te verdedigen, Floris van manier? Ja, en dat staat overigens nog steeds in de advocaat eten. Vandaag de dag zweert de advocaat dat nog steeds... Um, het, in feite is dat een beroep op het geweten van de advocaat... dat hij geen uh, vieze zaken zal behandelen, om het zo maar eens even te noemen. Geen oneerlijke zaken, dat alleen zaken waarvan je in je, in je hart zelf vindt... dat je die kunt verdedigen, dat je die zult aannemen. Maar dat moet u toch dan heel even uitleggen. Want um, als mensen moorden, roven, verkrachten... om nog eens even de ergste dingen als ja. voorbeeld te nemen... dan zijn dat dan geen vieze zaken? Nee. Dat, dat, wat er gebeurd is, is verschrikkelijk. Maar het verdedigen van zo iemand is niet verschrikkelijk. Integendeel, het toen verdedigen. Al. En ja, dat is, was toen al zo. Dus hoe zou u dan vieze zaken mm -hmm. willen omschrijven? Um, de cliënt die bij jou komt en zegt: uh, Wilt u voor mij een contract opstellen voor de import uit Colombia van kleine zakjes suiker? En daar ik allemaal papieren bij, zodat ik het allemaal makkelijk door de douane krijg. En iedereen begrijpt dat dat iets is wat je, wat je gevraagd mee te werken aan de drugs. En daar had men dus in de 14e, 15e eeuw al oog voor, voor dat soort uh, praktijken. Ja, ik weet niet of die handel toen al veel voor is. Maar... Maar, ja. dat is wel, maar dan al wordt daar dus over gesproken. Ja, ja. Maar gaat het ook ver dat, dat, dat een cliënt die je betaalt uit kwade zaken... dat dat ook al wordt meegenomen in die tijd? Want, want daar hebben we het nu natuurlijk over dat soort... Ja, kijk, het gaat erover dat je als advocaat um, ook eigenlijk door de eeuwen heen moest inzetten voor uh, de gerechtvaardigde belangen, ook in maatschappelijk opzicht van een cliënt. En de verdediging van een gruwelijke moordenaar is en blijft een gerechtvaardigd belang. Want in een rechtsstaat en in de voorlopers daarvan hoorde je zulke mensen ook rechtshulp te geven. Dat wil niet zeggen dat je zei, ach, een moordje meer of minder, dat, uh, wat doet dat er nou toe? Dat deed je natuurlijk absoluut niet, want dat was een gegeven, dat kon niet. Ja. Ja, u, u zegt het net, een rechtsstaat uh, En dus en, ja. en, en de, de, de gedachte over een eerlijke uh, uh, verdediging uh, en een onafhankelijke rechtbank. Uh, on, vanaf wanneer u doet alsof dat al heel erg lang, al voordat wij dat begrip kennen, functioneert als zodanig. Ja, die rechtsstaat die heeft zich in de, vanaf de 17e, 18e eeuw ontwikkeld. Een filosoof als Locke en Montesquieu hebben daar de, de basis voor gelegd. En wat we de moderne rechtsstaat noemen, dat, ja, die bestaat nog niet zo heel erg lang. Ja. Ja, maar ik denk ook Katja, Robert, dat we dat van Napoleon daar een beetje het de, de, de, de begin aan mogen zien. Ja, Robert Sanders, hij zei het net al... Frankrijk is het voorbeeld van hoe het nu geregeld is in Nederland... en dat komt door Napoleon. Ja, ja dat, is, dat is een erfenis uit, uit, uit de Franse tijd. Um, in, in de tijd van de Republiek hadden wij wel advocaten... maar die hadden geen eigen, eigen beroepsorganisatie. Hè. Die vielen eigenlijk onder toezicht van, de, van de, de rechtelijke instanties. En die waren niet verenigd. In Frankrijk was dat heel anders. Daar had je wel uh, orders die waren ontstaan in het loop van de middeleeuwen. Daar hadden de advocaten zich verenigd, georganiseerd, ook wel een beetje vrijgevochten... Van, van de positie ten opzichte van de rechter. Als soort gilders? Ja, gilders. Uh, ze hadden wel een hoge organisatiegraad. Ze zijn wel een beetje vergelijkbaar. Maar uh, die gildersstructuur werd meer bedacht voor de procureurs. Hè, want dat was, dat, dat was meer een soort koor. En advocaten vormden een orde. En dat was toch van een hele andere, andere categorie. Ik denk niet, niet dat iedereen zichzelf. weet wat het verschil is... tussen een procureur en een advocaat. De procureur was degene die jou bij de rechtbank vertegenwoordigde. Je kon als cliënt kon je, kon je op zichzelf niet bij de rechtbank bepaalde handelingen verrichten. En dat deed de procureur voor jou. Maar het juridisch advies dat kwam van de advocaat. Dus de, de inhoudelijke kant werd door de advocaat en de formele kant door de procureur. Okay. Die gaan zich organiseren in orders in Frankrijk. En Napoleon die vindt die advocaten die wel mannen van eer moeten zijn... maar die vindt die eigenlijk niks. Die vindt die staatsgevaarlijke potentiële giezels. Ja, dat, uh, dat, dat, dat, dat kun je wel zeggen. Ja, de, de, de, er zit nog een, een fase tussen. In de aanloop uh, naar de Franse revolutie... Natuurlijk, uh, tijdens de, de, de eerste jaren daarvan... is eigenlijk het hele instituut van advocaat afgeschaft. Um, vond dat uh, de, de Bali-organisaties en de advocatuur... eigenlijk deel uitmaakten van het, van het ancien regime. En dat iedere... Uh, burger eigenlijk het recht moest hebben om zichzelf of een andere medeburger te verdedigen. Dus de titel van advocaat werd afgeschaft, de balies werden ontbonden... de bibliotheek van de Parijse balie werd, uh, werd herverdeeld en, en, en afgevoerd. En uh, uh, voortaan mocht iedereen uh, optreden als, als raadman, mocht hij een andere burger bijstaan. Nou, dat bleek geen haalbare kaart op de lange termijn. In 1804 is er een uh, wet gekomen waarbij uh, de advocaat als, uh, als, als uh, Raadsman bij uitstek in, uh, in, het, uh, in het juridische proces weer werd, werd opgevoerd. Het tableau werd weer opnieuw ingesteld. En de advocatenorders die kwamen eigenlijk weer terug. En uh, Napoleon uh, zag zichzelf wel genoodzaagd om daar ook een vorm van toezicht op los te laten. En dat is in de vorm gekomen van een uitvoeringsbesluit. En dat is pas in 1810 getekend. En dat heeft zo lang geduurd, omdat Napoleon, nou toch zeker zeven, acht ontwerpen, veel te Liberaal en lichtzinnig vond. en Daar kon hij niet onvoldoende mee, had hij onvoldoende invloed op advocaten. En uiteindelijk, toen er een ontwerp is gemaakt. wat wel naar zijn zin was en waarbij hij wel grip kreeg op advocaten. toen heeft hij uiteindelijk zijn handtekening gezet. Maar waarom, heel even kort, waarom was Napoleon zo bang voor advocaten? Waarom vond hij die zo potentieel staatsgevaarlijk? In zijn... In die tijd waren heel veel advocaten ook lid van het vertegenwoordigende lichaam. De advocatuur had zich ontwikkeld tot. Ja, zelf vond men een orde. Dan moet je denken aan een geestelijke orde. die natuurlijk heel hoog aangeschreven stond in die tijd. en die daardoor ook een gezag bij het, bij het gewone publiek hadden. dat die voor een, een, ja, voor een gezaghebber. Een groter verband, nog wel eens bedreigend kon zijn. Nu begrijp ik dat de regels die Napoleon heeft opgesteld. die zijn in Nederland overgenomen. en die hebben tot. Uh... Ik, ik meen begin van de twintigste eeuw hebben die hier. Uh, uh stand gehouden? 1952. Mm, ja, mm, ja niet, niet, als je het echt heel, heel... Uh, zou ze willen bekijken, dan zijn die regels door Willem I, koning Willem I, in stand gelaten, uh, in, in 1813, en pas in 1838, toen onze nationale wetgeving werd ingevoerd, toen zijn die regels vervangen door een uh, besluit van de Nederlandse vermakelij, alleen dat was op een heel groot, op, op een aantal een belangrijke punten, een vertaling, een kopie van uh, die Franse regels. Ja, en dat heeft tot 1952, zegt ja. u, heeft dat geduurd. Oh ja. En daar ja. is in de tussentijd, als we even snel er doorheen mogen, toch is daar redelijk wat kritiek op geweest van een aantal hele grote, bekende Nederlandse advocaten. De Pinto, Van der Linden... Op de inhoud van die Op regels. De inhoud ja, van die ja, ja. regels. En je ziet ook dat ze zich ontwikkelen door die, door de, door de, die 150 jaar, zo'n beetje dat ze gefunctioneerd hebben. Er komen er regels bij, komen er gaan regels af, er komen andere toezichthouders, komen erbij. En wat zijn nou de belangrijkste regels die overblijven? De belangrijkste regels die overblijven is denk ik het systeem van toezicht. Dat er raden van toezicht en discipline zijn, en uiteindelijk in ieder arrondissement, dat was behoorlijk veel ingewikkelder in het begin. Die toezet op de advocaten houden. Een advocaat die zich waarvan gedacht wordt dat hij zich misdragen heeft, die wordt voor die raad gehaald en die beoordeelt zijn geval en kan zo nodig een uh, tuchtrechtelijke maatregel opleggen. Maar daarbij essentieel dat die advocaten zichzelf regelen. Ja. dat er niet van overheidswege of ja, toezicht is. Ja, dat klopt. Zij, dat de regeling zelf natuurlijk door de overheid gegeven is... En dat in de tijd van Napoleon, met name op de benoeming van die raden van toezicht... strak toezicht gehouden wordt. En een van de ontwikkelingen in de, de, de anderhalve eeuw is... dat de advocatuur het recht gekregen heeft... om zelf die mensen aan te wijzen die toezichtingen uitoefenen... en dat de bemoeienis van de overheid daarmee verdween... waardoor een groot stuk onafhankelijkheid van de advocaat veroverd werd. Ja, maar... maar... Ja, nee, maar begrijp, sorry, begrijp ik nou goed dat het Napoleon, dat het aan Napoleon te danken is dat Moskovits nu in moeilijkheden is? Ja? Ja. Dat kun je toch nog even kort zeggen. <hijen> <Ja. Ja, ja. hijen> Is, nog heel even tot slot dan. Uh, we, we, het is te danken aan Napoleon. Maar er zijn twee versies eigenlijk van wat er gebeurd is de afgelopen week. De een zegt het is een enorm zwarte dag geweest voor de advocatuur. Dat dit had kunnen gebeuren. En de zegt zeggen hè, nu uh, uh, zal... Is er duidelijkheid? Uh, zal het beter gaan? Wat, wat is uw mening? Mijn mening meneer? is dat allebei die meningen juist zijn. Ah, okay. ja. ah. Dat hebben die advocaten wel vaker, dat ja. ze twee kanten kunnen verdedigen. Ja, dat vind ik heel <laughs> nee. bekend. Ja. Ja. Ik zal het u uitleggen. De, de ene kant is dat uh, nu heel erg in de publieke aandacht is gekomen... dat advocaten dingen heel erg verkeerd kunnen doen. Dat zelfs een hele bekende advocaat dat ook kan doen. En dat straalt geen goed licht uit over de advocatuur. De andere kant is dat je kunt zeggen... ook de grote namen kunnen gepakt worden. En daar staat ook controle op. Er is niemand die ontsnapt het controle en toezicht naar de advocatuur. Dat zijn een beetje die twee kanten die ik er zelf aan zie. Hartelijk dank, Floris Banier ja. en Robert Sanders. Dan is het nu vijf over half elf en tijd voor onze columnist... de heel erg verkoude Filip Rieriks. Ja, want mijn grafstem die heeft niks met het onderwerp te maken... maar inderdaad met die verkoudheid die inmiddels de bronchie heeft bereikt. Het onderwerp is de verslaving. Wij schijnen verslaafd te zijn aan Bram Moskowitz als mediafiguur. Zelfs OVT veroorlooft zich nu een brammetje, hebben we gemerkt. Hij heeft dat dan ook gebracht tot kijkcijferkanon. Voor mij... Opportunistisch als ik ben, aanleiding om mee te liften op zijn succes. Bram-M is, wat mij betreft, onlosmakelijk verbonden met Jacques Chirac, van 1995 tot 2007 president van Frankrijk. Als zodanig bracht hij op 28 en 29 februari 2000 een staatsbezoek aan Nederland. De rechtse gaullistische president regeerde toen samen met het linkse kabinet van de socialist Lionel Jospin. Cohabitation heet dat en wordt in Frankrijk als politiek zeer pikant beschouwd. Chirac kwam naar Nederland als gevolg van die cohabitation... in gezelschap van een aantal socialistische ministers. De president en zijn gevolg zouden in Amsterdam een rondvaart maken door de grachten. Schelto Partijn, de toenmalige burgemeester, had bedacht... dat het Franse staatshoofd het vast wel op prijs zou stellen... als hij tijdens dat boottochtje in contact werd gebracht... met wat Frans sprekende Nederlanders... van diverse maatschappelijke, culturele en politieke pluimage. Ik vertegenwoordigde de categorie media. Van tevoren kregen we van het protocol te horen... dat we ons drie aan drie ieder een kwartier met de president mochten onderhouden. Ieder van ons zou iets vertellen over dat in Franse ogen toch wel afwijkende Nederland opdat hij een goede indruk zou krijgen van dat land en volk in de polder. De president en zijn ministers zaten in het VIP-gedeelte. Wij als gasten antichambreerden in het achterschip. In mijn groepje zat ook de directeur van het Rijksmuseum. Wie de derde was ben ik eerlijk gezegd vergeten. Chirac zou ongetwijfeld veel vragen hebben, zo was ons te verstaan gegeven. Ik kende hem al als voormalig burgemeester van Parijs. Altijd hartelijk, altijd een bonmo, Brede belangstelling, vooral voor Japanse sumo-vechters. Gemakkelijk in het contact. Voor zover dat nodig was, stelde ik de anderen gerust. Chirac is een bierdrinker, dat zegt al genoeg. Nadat een eerste drietal ons was voorgegaan... werden wij bij de president geïntroduceerd... Er heerste een vrolijke stemming in de VIP-kajuit. Grappen over en weer. Chirac wilde best een beetje met ons kouden... maar het Rijks zou een worst wezen... en het Nederlandse medialandschap nog meer. Het ging over de grachtenpanden. De vierkante meterprijs van de genoemde panden. Waar het quartier rouze nou was. De Hollandse handelsgeest die zo goed tot uiting kwam... in de vrije verkoop van diverse grassoorten. En wat de jaarbegroting was van de gemeente Amsterdam. Wij zaten er wat dom bij... Op een gegeven ogenblik voeren we langs het monumentale kantoor... van de eerder genoemde strafpleiter. Niet te missen. Het staat er met koeienletters op de gevel. Moskowitz. Zeg, Pierre, heb je dat gezien? riep Chirac naar zijn minister van Europese Zaken... die tegenwoordig onder president Hollande minister van Financiën is. Pierre Moscovici is zijn naam. Ik wist niet dat je een bijkantoor hebt in Amsterdam, grapte Chirac. De minister lachte meesmuilend. Ik deed een poging om uit te leggen wie die Bram M was en dat er via hem nog een Frans linkje was met de ontvoerders van Heineken, die tenslotte in Parijs waren gearresteerd. In de rue de Panthièvre, bij u om de hoek, gaf ik er als saillant detail bij. Ah bon? Chirac vond het steeds leuker worden. Hoor je dat, Pierre? Ontvoerders van Heineken, het wordt er niet beter op. <lacht> het was de dijenkletser van de middag. Merci, zei Chirac nog. Ons kwartier was voorbij. Ja. <lacht> Tja. Uh, U het lijkt tot veel moois, uh, het, de brammetjes. Uw horde, Fidel Freriks. Um, Petrus mag, al dus Matthäus 16, 13, 20 moet ik dan zeggen. De steen, uh, Petrus zou de steenrots zijn. Paulus was de eerste en voornaamste missionaris van de mensen, zoals in het Romeinse Rijk genoemd werden. Om het simpel te zeggen... Zonder Petrus geen kerk, zonder Paulus geen christendom. Want het was Paulus die het eindtijdgeloof van de Jezusmensen openbrak voor buitenstaanders. Wat de prins der heidenden betreft hadden alle stervelingen recht op een redelijke voorbereiding op het einde der tijden. Dat elk moment kon aanbreken. Joden evenzeer als niet-Joden allemaal mochten. Nee, ze moesten proeven van de blijde boodschap. Ja, en hoe dat allemaal zo kwam, uh, uh, hoe die leer van die Timmermans zoon... Uit, in een uithoek van het Romeinse Rijk een groot succes was, werd... en of het eindelijk was een groot succes, werd in den beginnen. Daarvoor zit Fik Meijer hier, die in zijn nieuwste boek over Paulus... deze hele kwestie behandelt. Klassicus uh, Fik Meijer natuurlijk, vanzelfsprekend. Zijn boek is zojuist uitgekomen bij uitgeverij Atheneum Polak van Gennep... Ligt hier op tafel, mooi, niet te dik, niet te dun. lekker leesvoer, zoals het hoort. Meijer, heel simpel. We kennen je als klassicus met boeken over vrede, hardvochtige Romeinse keizers, gladiatoren, over het imperialistische, rutsigloze Romeinse Rijk. En nu de dertiende apostel, een heilige. Hoezo? Nou, ik ben uh, tot Paulus anders gekomen dan andere mensen. Niet als gelovige. Ik ben via mijn vader. Mijn vader was geschiedenisleraar en die had een kaart in zijn lokaal hangen met de reizen van Paulus. En die verslond ik. Ik verslond de verslagen van uh, avonturiers die in zijn sporen reisden. En zo ben ik bij hem gekomen, omdat ik gek ben op uh, zeilvaart enzovoort. En in 2000 schreef ik toen een nautisch commentaar op Handelingen 27-28: de beroemde zeereis van Paulus naar Rome als hij als gevangene wordt meegevoerd. En <totstutters> toen ging ik mij in latere jaren steeds meer in die man verdiepen. Omdat ik een soort haat-liefde-verhouding had. Aan de ene kant vond ik het buitengewoon boeiend. Aan de andere kant vond ik het vreselijk... hoe die man drande en hoe die deed. Maar dat liet mij niet los. En toen eh, zat ik op een avond met de uitgever... zaten we gezellig te borrelen. En toen zei hij, ja, maar waarom geef je daar nu niet eens uiting aan... om daar een boek te schrijven... dat niet alleen ingaat op theologische haarkloverijen... maar ook op zijn leven. En toen ben ik weer heel gedetailleerd gaan lezen... de brieven van Paulus, de echte brieven... De onechte brieven en de handelingen van de apostelen. En uit die combinatie dacht ik dat ik een leven kon samenstellen. Hoewel daar heel veel vragen bij zijn. En dat realiseer ik me ook. En dat kom ik in het boek uh, soms ook mee naar voren. Ja, je laat sommige dingen uh, een open eind omdat we het gewoon niet weten. Omdat we het gewoon niet weten. Ja. Kijk, eigenlijk uh, cynici zouden zeggen... alles is omstreden vanaf zijn geboorte tot zijn dood. Hè, zelfs waar die geboren is en wanneer... Dat is omstreden. En zijn we dan wel zeker van dat hij heeft bestaan? Want je weet het met de katholieken uh, nooit natuurlijk. Nee, dat weet je. Nou ja, ik denk wel dat hij, dat hij bestaan heeft. Kijk, je hebt natuurlijk brieven van hem. Je hebt natuurlijk... Uh, uh, daar heb je een houvast aan. En je hebt natuurlijk een, een figuur als Lucas. De evangelist Lucas, die het, het derde evangelie geschreven heeft. En tegelijkertijd de handelingen geschreven. Die heeft daar uitgebreid gewacht ja, van gemaakt. Want, want handelingen uh, voor de duidelijkheid gaan eigenlijk vooral over Paulus. Ja, dus de evangelieën gaan... Over het leven van Jezus. En dan gaat, uh, gaan de evangeliën verder. Het eerste stuk gaat dan over Petrus. als Het vervolg die preekt onder de Joden. En het laatste gedeelte gaat dan over Paulus. Dus ik neem aan dat hij uh, geleefd heeft. Alleen dan ontstaat er al een probleem. Wanneer is hij geboren? En iedereen neemt aan dat hij geboren is in Tarsus. In Zuidoost-Turkije. En ik ben... Wanneer? Uh, ja, dat is het probleem. De tallen lopen uiteen... van zes voor Christus tot acht na Christus. Een beetje Afrikaans, hè? Ja, en ik neem aan zes voor Christus... omdat er een tekst is van Hieronymus... uit de vierde eeuw na Christus. De man die het de Bijbel vertaald heeft in het Latijn. En die Hieronymus... die heeft op een gegeven moment een tekst... dat ze zeggen dat Paulus in Tarsus geboren is. Maar ik denk dat het een Jood was uit Gischala... die meegevoerd werd met zijn ouders... als slaaf naar Tarsus. Daar kregen zijn ouders uiteindelijk van die eigenaar werden ze vrijgelaten... kregen de status van uh, de vrijlater... en zo kon hij dan pronken met zijn Romeins burgerrecht. Dat is een theorie, maar in mijn, naar mijn mening een theorie die hout snijdt... omdat alle theorieën die zeggen, hij is geboren in Tarsus... alleen afgaan op wat er in de handelingen staat... maar Paulus zelf in zijn brieven heeft nergens ook maar geschreven... dat hij in Tarsus geboren is... Dus toen dacht ik, nou, en dan komt het meteen overeen met een goed geboortejaar. Want in 4 voor Christus was de dood van Herodes. Er waren ongelooflijk veel onrusten. Er werden allerlei messiassen werden opgepakt. Er werden mensen opgepakt die tot slaaf gemaakt werden. En zo vind ik dat een verklaring in de deze gebeurtenis... voor Paulus transport via Akko naar Tarsus, waar hij dan... Slaaf werd met zijn ouders van een Romeinse familie. die liet zijn vader op een zeker moment vrij. En dat kon. En dan kreeg hij de status van de vrijlater. en dan verklaar je Paulus burgerrecht. en heb je meteen een punt ja, dat Mijn Paulus heel oud geworden is. En, en zou het ook gewoon kunnen dat zijn. Uh, door afgangermentaliteit. ook te maken heeft met die afkomst. een vrijgelaten uh, kind. uit een vrijgelaten slavenfamilie. die man wil gewoon hogerop. Nou dat. kijk, en dan kom je meteen op het punt. wat voor figuur is die man. He, die man die, die, die leeft dus eerst in Tarsus, waar filosofische scholen waren. Dus we mogen aannemen dat een slimme man ook kennis genomen heeft... van de Stoïcijnen, van de Epicureërs, al die filosofische richtingen er waren. En toen ging hij naar Jeruzalem, waar hij dan zich stortte in dat leven... als een oer-orthodoxe fariseer. Zoals hij zelf zegt, ik lag aan de knieën van Gamaliel. En Gamaliel was een van de leermeesters van de fariseeën. Goed, Fik, laten we even een paar momenten uit jouw boek nemen en uit het leven, want we moeten daar toch in een soort sneltreinvaart doorheen. Allereerst, het moment waar jij waarde aan hecht, en ook een interessant moment, de steniging van de christenmartelaar, geloof ik de eerste christenmartelaar Stefanus. daar blijkt Paulus bij te zijn en ja. als de, de, de, de, zeg maar de mensen klaar zijn met het stenigen, leggen ze hun mantels aan de voeten van Paulus. En dan zeg jij, en dan schrijf jij, het is niet uit te sluiten... dat daar de ommekeer van Paulus is begonnen. Dus de ommekeer tot volgende ja, dat, van de bl blijde boodschap. Dat denk ik, omdat hij later in zijn brieven... die dus ongeveer 13, 14 jaar later geschreven zijn... <coughs> dat hij dan komt met teksten die qua woordkeus... een beetje doen denken daaraan. En ik denk dus, ik, kijk, laat ik zo zeggen, hij bekeert kort daarop... En ik geloof niet in visioenen. Laat ik dat meteen ja, de, duidelijk zijn. De, de, de, de zeggen. beroemde bekering in Damascus. De beroemde bekering Damascus. op de weg naar Damascus ja. met het prachtige schilderij van Caravaggio en zo, dat kent iedereen. Maar waar het dan mee om gaat is hoe kon hij nou onder ogen komen bij de christen? Hij was een christenvervolger. Hij was erop uitgestuurd door de hoge priester met brieven naar Damascus om daar mensen te vervolgen. En daar krijgt hij dan een visioen. Nou kan je drie dingen doen. Je kan doen zoals de overtuigde christen doen, die zeggen... hij kreeg daar een visioen, God sprak tot hem en hij werd bekeerd. Je kan ook doen wat Dick Swaap heeft gedaan, wat ook heel boeiend is. Die zegt, hij was net als andere Dick grote Swaap mensen... De van, van het En Hij had een epilepsie en hij leed aan een aandoening van de temporaal kwap... en daardoor was het een defect in zijn brein... Dat hem in feite maakte tot de persoon die hij was. En dat uitzicht in een grote religiositeit, een gebrek aan seks en veel schrijven. Nou, dat kan. Ik wil dat niet uitsluiten, maar ik vond dat niet voldoende. En ik heb dus dagen daarover zitten mijnen. En ik denk dat hij bij die bekering van Stefanus. dat hij daar onder de indruk de was. Van de, uh, de, steniging, ja. sorry, de steniging van Stefanus. onder de indruk was. van de volhardendheid van die man. Ja, want die was er ook nog... De, de, zijn stenigers de les aan het lezen... tot op het, het laatste tot op het moment. moment ja. De poorten openen zich, enzovoort, enzovoort. Toen is er volgens mij... wat bij hem gebroken. Maar hij kon natuurlijk niet direct... naar de christenen gaan en zeggen... ik ben christen. Dat kon dus niet. Dus hij moest wat bedenken. En hij bedacht toen, naar mijn inschatting... op die weg naar Damascus... dat visioen. En door dat visioen... kon hij later ook... de apostelen onder ogen komen. Want hij schrijft later, eerst is... Christus verschenen aan Petrus, daarna aan de apostelen, daarna aan honderden anderen... en uiteindelijk ook aan mij, de minste van allemaal. En toen had hij een rechtvaardiging en toen kon hij naar Jeruzalem gaan... naar Petrus zeggen, de Heer is ook aan mij verschenen. Ja, dan heb je een verhaal. Goed, euh, laten we even proberen, want volgens mij gaat jouw boek ook van grondel over wat je zou kunnen noemen, de methode Paulus. Ja. De methode Paulus, hij komt ergens gaat eerst naar synagogen synagoge en vervolgens gaat hij daar wat te proberen... en mensen, te, joden te bekeren tot Christus. En dan vervolgens gaat hij meestal ook nog daarna naar de heidenen... wat hem later de bijnaam Prins de Heidenen oplevert. Wat, leg eens uit, wat is eigenlijk precies die methode? Maar die methode is... Kijk, op de eerste plaats is die bekering... zou je eigenlijk kunnen zeggen, is ook een omkering binnen het geloof. Het is dus een tweede weg dat je ook via Christus tot God kunt komen. De aanhangers van de weg werden ze ook genoemd. Dus hij preekt eerst binnen die Joodse gemeenschappen. Daarna komt hij bij de anderen. Dus hij moest met twee groepen afrekenen. A, met het monotheïsme van de Joden. Of althans, moest hij iets meer afrekenen. Daar moest hij een nieuwe weg in weten Mocht te vinden. op een ander niveau brengen. Een ander ja. niveau brengen, precies. En daarna moest hij binnen die polytheïstische wereld... van die Romeinen en Grieken... moest hij zeggen dat zijn god de ware god ja, was. Ja, dat veel godendom eigenlijk nergens op lijkt ja. en dat er maar één god is. So en dan zie je wat hij doet. Hij gaat eerst naar allerlei stadjes... die weinig ontwikkelde mensen hebben. Dus Lystra, Derbe, Iconium. Kleine stadjes in het zuiden van Turkije. In het gebied van Galatië, In het midden en zuiden van Turkije. Maar, maar dat is leuk, want dat is echt missionarisstijl. stijl ja, dat beginnen Het beginnen in Donker Afrika en dan verder. En, en dan verder. Ja. En dan komt hij, gaat hij steeds verder. en steekt hij uiteindelijk over naar Noord-Griekenland. En dan komt het cruciale moment... Daar ik, waar ik veel aandacht aan besteed, en dat is als hij in Athene komt. Want Athene is een stad, weliswaar niet meer met de grandeur van vroeger... maar wel een stad met veel retorica-scholen, filosofenscholen. En daar komt hij dan, in Athene, en gaat dan zeggen... ik kom jullie verkondigen een onbekende god. Nou, er waren natuurlijk in Athene wel meer mensen... die een onbekende god kwamen verkondigen. En daar, aan de voet van de Areopagus... die grote helling tussen de Agora en de Acropolis... Daar gaat hij dan met die mensen in debat. En dat debat, dat wordt niks. Dat wordt niks. Hij gaat de stad uit. Hij kan ze niet overreden. En hij heeft ook nooit meer... een brief geschreven aan de Atheners. Die ontwikkelde Atheners... die zeiden, wat is dat die man kon praten... over een god Jezus en een god die opstanding heet? Zijn dat twee goden? Die zijn dat? Die vertrouwden het niet. Die geloofden het niet. En hij keert dan de stad de rug toe... en gaat dan naar Korinthe. En daar blijft hij anderhalf jaar... En daar heeft hij ook iets meer succes. Want het is een hele andere stad. Een stad van handelaren, een stad van hoeren. He, er wordt gefluisterd dat de dienaren van de dienaressen... van de go godin Afrodite op de Acrocorinth... dat dat allemaal hoeren waren. Dus dat was een stad met een buitengewoon slechte reputatie. En daar, in die eenvoudige stad... krijgt hij meer voet aan de grond. Maar, maar, mag je eigenlijk gewoon misschien zo zeggen... in het Rotterdam van de oudheid heeft hij enig succes... en in het Amsterdam en Parijs van de oudheid maar, helemaal toch? niet... Ja, nou, we zijn uh, Michael <laughs> en ik zijn allebei uh, met Rotterdam verbonden. Dus iets, ja. iets meer. Dus die vergelijking niet helemaal juist. Maar in ieder geval, je, je kan zeggen dat hij in steden... waar geen, ik zou bijna zeggen, echt intellectuele cultuur is... die meer succes heeft. Dat bedoelde ik. Hij, in Klein-Azië, heeft hij ook de stad Pergamon... Hè, een groot cultureel centrum, heeft hij ook gemeden. En dat doet hij volgens mij ook met opzet. Dus hij begint via allerlei kleine stadjes zijn boodschap uit te dragen. Maar helemaal aan het begin van dit uur zei je... ik zou Paulus nooit kiezen als iemand die echt belangrijk was in de oudheid... want hij heeft, heeft geen invloed gehad nou, in zijn eigen tijd. Ik zei dat toen, en ik zat er later over te denken... toen het boeiende verhaal over de advocatuur kwam... Uh, zat ik erover te denken dat dat niet helemaal juist is wat ik zeg. Ik wil alleen dit zeggen. Hij heeft in die steden natuurlijk niet het succes gehad... wat hij dacht te zullen hebben. Later is dat succes uitvergroot... Maar hij schrijft in zijn brieven aan de Corinthiërs... schrijft hij op een, op een zeker moment dat er twisten zijn in de christelijke gemeenschap. Dan zegt hij, zijn jullie van Kefas, waarmee Petrus bedoeld wordt... zijn jullie van Apollos, een buitenomboeiende prediker... of zijn jullie van Paulus? Met andere woorden, hij heeft te maken gekregen... met enorme tegenstellingen binnen die geloofsverbreiding. Mm -hmm. En vooral met Petrus, Kefas, heeft hij enorme problemen gehad... omdat Petrus vooral die oude leer van Jezus, die predikte via de Joden... die besneden moesten worden allemaal... dat hij dat ook van nieuwe gelovigen eiste. En Paulus ging een andere richting uit. En dat is een probleem wat ik ook in het boek voortdurend aanstip... Mm -hmm. omdat dat probleem voortdurend de kop opsteekt... Als, Petrus aan het, als Paulus aan het preken is. Dat er dan ook weer judaïserende predikers van de Petrusgroep... hem weer op de hielen zitten en dat hij daar fel zich tegen te weerstelt. stelt. Ja, ja, want de grap is natuurlijk dat, dat als je de geschiedenis van het christendom van afstand bekijkt... dan lijkt het allemaal nette stapjes uh, die op elkaar heel mooi aansluiten. Maar jij laat in jouw boek zien dat het een kokende, kolkende uh, groep is... van elkaar tegensprekende uh, predikanten en uh, predikers moet ik zeggen. Ja. En Paulus en Petrus zijn er daar natuurlijk een paar van. Dus een pionier die, die wel een grondslag legt, maar die pas later heel belangrijk wordt. La, laten we even naar zijn Rome-reis gaan, hè? want je, je refereerde daar in het begin al aan. Ja. Hij gaat naar Rome omdat hij is aangekraagd en dan moet hij daar berecht worden. Ik ken aan dat hij... Had hij een advocaat? Nou, hij had iets vreemds gedaan. Ja, maar had hij een advocaat? Nou, nee, dat had hij niet. Tenminste, voor zover we weten. Maar er was iets anders aan de hand. Hij was in Caesarea, ah. in het proces door Festus, nog niet eens veroordeeld. Voordat hij veroordeeld werd, had hij, als Romeins burger, gezegd... in het keurige Grieks, ton keizera. Ik beroep mij op de keizer. Waar ja, werd hij eigenlijk van beschuldigd? Hij werd ervan beschuldigd dat hij... Uh, eerst Joden in de tempel had uh, rondgeleid, wat gewoon verboden was. Dat geeft ook alweer aan dat hij toch nog verbonden was met dat Jodendom. En hij werd dus uh, door Festus niet veroordeeld. Hij was blij van die lastpost verlost te zijn. Hij ging toen naar Rome. Dan krijg je een buitengewoon boeiende zeereis... waar hij van gevangenen uh, eigenlijk wordt tot de man van God... die wonderen gaat doen en die dan de hoofdpersoon wordt. En dan komt hij in Rome en dan gaat de tekst van Handelingen als een nachtkaars uit. Want er staat, hij mag preken. Er staat verder niks meer dat hij een vlammende verdedigingsrede heeft gehouden. Daar staat niks meer over. Er staat niets over of hij gedood is of niet. Dat hele verhaal over zijn verdere leven... <tie> dat moeten we halen uit voor een deel... brieven die door zijn volgelingen zijn geschreven... die latere mensen aan Paulus hebben toegeschreven... en uit de handelingen van Paulus... een geschrift uit de tweede eeuw na Christus. En dat heeft het beeld van Paulus bepaalt. Dat bepaalt ook het beeld dat Petrus en Paulus... die in hun leven elkaar niet welgezind waren... naar elkaar toe gepraat worden... en uiteindelijk samen als stichters van de kerk worden beschouwd. Ja, want even voor de helderheid het loopt... dat weten de meeste mensen wel. Maar leg nog even uit hoe het nou weer precies met Paulus afliep. Nou, ik heb Volgens overlevering. Je kunt dan alleen maar speculeren. En dat doe je dan ook. En Dat zeg ik er ook bij. Naar mijn inschatting is hij, zoals hij in de Romeinenbrief be beloofd had... eerst naar Spanje gegaan... Maar hij, in die Latijnse cultuur, sprak het minder aan. In Rome hij is meteen teruggekeerd. In Rome waren er ook veel mensen die niets van hem moesten hebben. Hij is toen uiteindelijk teruggegaan naar het Egeïsche gebied. Dus Griekenland en Turkije, waar hij eerder gepreekt had. Daar hoorde hij in 64 van de brand van Rome. En toen, hè, die, waarvan de christenen de schuld kregen van Nero... toen is hij teruggegaan naar Rome. En toen zou hij zijn gedood bij de abdij van de Trefontane in Rome, hè, die zo genoemd zijn... omdat zijn hoofd drie keer zou zijn opgestuiterd... en drie bronnen zouden daar zijn opgeweld. En als je dus naar de kerk van de Sint Paulus buiten de muren gaat... dan wordt dat verhaal aan toeristen ook altijd uitgebreid verteld. Ja. Dus mijn Paulus is een hele oude man geworden... van 6 voor Christus tot 67 na Christus, 73 jaar ja, en, en je hebt het al aan gerefereerd, matig succesvol? Of nou ja, als je het nou zelf moet beoordelen? Hij is later, door zijn volgelingen, is die op een enorm voetstuk gehezen. En het merkwaardige is, en dat vind ik jammer... er was een prediker, ik noemde hem net al, Apollos... die veel meer van overlegstructuur was, die is weggemoffeld. Die kom je nauwelijks meer tegen. Die lees je alleen in de brieven en de handelingen met één, met één zin. En dat vind ik jammer, want naar mijn inschatting waren ook andere... Predikers, succesvol. Maar Paulus was de meest dominante, de meest drammige en daarom succesvol. Goed zo. Nou, We Uw kunnen hoorde, het allemaal lezen. U hoorde Meijer over zijn nieuwe boek over Paulus. We zijn er zo weer na 11 uur met de Nederlandse ontdekker van Paaseiland... en het laatste deel van drie documentaires over de Cuba-crisis... over hoe de wereld 50 jaar geleden op de rand van de afgrond balanceerde. En 500 jaar de Sixtijnse kapel. Tot zo dadelijk, over een paar minuten. Zometeen opent Govert van Brakel de deuren van de perstribune. De gast is opsporing Verzocht presentator Frits Sissing over zijn nieuwe programma. De dirigente talentenjacht Maestro. Ik ben niet meer in het grijs pak en niet alleen maar over moord, dood en verkrachting praten. Oud-schaatskampioen en NOC-NSF-bestuurder Jeroen Straathof. ...over de toekomst van de Nederlandse Spelen. Wij schaten weten van de hoed en de rand. En uh, ja, je wilt toch daar wel wat voor terug in. En Amerika-correspondent Erik Mouthaan ...vertelt over zijn werk tijdens de presidentsverkiezingen. Ik ben ook tegelijkertijd aan het trainen voor de New York Marathon. Het is hartstikke leuk om te doen. De perstribune zometeen om kwart over twaalf. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.